Michel Koenen met het NOS-journaal. Facebook-topman markt over misbruik van de gegevens... van miljoenen Amerikaanse Facebook-gebruikers. Een Amerikaans bedrijf kreeg die gegevens in handen... om te gebruiken voor de presidentscampagne van Donald Trump. Zuckerberg heeft een week de tijd om te reageren. Ook het Europees Parlement wil dat hij uitleg komt geven. Op een bedrijventerrein in Moerdijk woedt een uitslaande brand in een loods. Er komt veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De loods is van een bedrijf dat roest- en brandwerende coating voor staal produceert. Met slimme maatregelen en nieuwe initiatieven willen grote bedrijven... het onnodig weggooien van voedsel beperken. Onder meer Ahold, Unilever, McDonald's en Sligo werken daarvoor samen. Minister Schouten heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de taskforce. Ze komt verder met een voorlichtingscampagne... en ze wil af van de houdbaarheidsdatum op producten die jarenlang houdbaar zijn. Nederlanders gooien ieder jaar 41 kilo aan eten weg. Als horeca, instellingen en supermarkten worden meegeteld... is dat zelfs 152 kilo. En over 12 jaar moet dat de helft minder zijn. En de griepepidemie neemt af. Vorige week hadden 104 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. Een week eerder waren dat er nog 164.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 Zware metalen. Presentatie, Angela Janssen. Ravage. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En we hebben een vol programma, dus ik ga gelijk van start. De eerste is uh, de band After the Burial. Ze hebben een nieuw album, uh, getiteld Wolves Within. En daarvan gaan we luisteren naar Disconnect. <middels> De volgende is Arian, het progressieve rock-slash-metal-project van Arjen Lucassen En van hun uh, alweer vorige album, The Source, is hier Planet Y is Alive. En ongetwijfeld heeft u een aantal stemmen wellicht herkend. Onder andere Tommy Karevik van Camelot. We horen Floor Jansen van Nightwish en Simone Simons van Epica op de achtergrond. De volgende is Gojira, afkomstig uit Frankrijk. En van hun album Magma is hier Stranded. Een zangeres die we al vaker voorbij hoorden komen. Tarja Torunen, de voormalige frontvrouw van Nightwish. In 2005 stapte ze uit de band en begon een tot dusver vrij succesvolle solocarrière Van alweer haar uh, geloof tweede album Colors in the Dark uit 2013 is here victim of ritual. Voor de kenners uh, van klassieke muziek uh, kwam het misschien een beetje bekend voor. Dat kan kloppen. Uh, u hoorde uh, eigenlijk wel in, in grote lijnen de bolero van Ravel. Maar zoals ze al zeggen, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Desondanks, goed nummer. We gaan verder met een gouden uh, oude, Ja, een beetje een oudje. De Mudley Crew. Oftewel, losbandige bende. Ja. Uh, werd betiteld als een uh, glam rock band. En uh, vonden zich zelfs bijna net zo gek als Assy Osborne. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Goed, dat terzijde. We gaan uh, van het album Shout at the Devil luisteren naar In the Beginning. En na Mudley Crew uh, kon je luisteren naar Cradle of Filth met Her Ghost in the Fog. Ik vond het zo leuk in elkaar overlopen dat we hem maar hebben laten doorlopen. Vandaar. We gaan verder en we gaan naar Finland met Troll. Van hun album Blood Swept is hier Midwinter Draken. Band is weer een oudje uit 1975 de Molly Hatchet, uh, genoemd naar een prostituee die haar klanten verminkte en vervolgens onthoofde. Gezelliger dan tante klinkt me. Amerikaanse southern rock band en uh, werden opgericht in Jacksonville, Florida. En, uh, Onder de echte liefhebbers uh, is het geen onbekende naam. Van hun tweede album uit 1979, Flirting with Disaster, is hier het titelnummer. How much more can we take for follow this conversion But for you We desire to come With me The way we've all learned so makes no sense To no of me Don't know About yourself But you plan to be in You can't live with the time The trees are tell voor deze CD. We love you to peace. We blijven nog even in het verleden plakken. Althans wat betreft de band. Ik praat dan over Venom. Waarschijnlijk een van de duisterste uh, bands... uit de British Wave of Heavy Metal... die in uh, de jaren 70 en begin 80 zijn opkomst had van hun alweer laatste album uh, From the Very Dead is hier Stigmata Satanas. <tied> volgende is uh, een van mijn persoonlijke favorieten Dimmel Borgier van het album Forces of the Northern Knights met live-orkest en koor, etcetera et cetera, is hier de Serpentine Offering live in Oslo Het is echt een van de favorieten. De volgende is ook niet een hele onbekende. Zeg maar een van de bekendste: Slayer met, uh, van hun album Rain in Blood. Gaan we luisteren naar Criminally Insane. En dit is tevens het laatste nummer van dit eerste uur. Blijf dus hangen, want na het nieuws hebben we nog veel meer.